Het is tien uur, Martijn Huis met het NOS-journaal. Rusland heeft een arts en een fotograaf uit Rusland vrijgelaten... die meevoeren op het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. De twee Russen moesten van de rechter op borgtocht worden vrijgelaten. Eerder vandaag bepaalde een andere rechter... dat een Australische Greenpeace-activist nog drie maanden blijft vastzitten. De twee Nederlandse actievoerders die vastzitten... moeten woensdag naar de rechtbank. Waarschijnlijk blijven ook zij in voorlopige hechtenis. In de provincie Groningen zijn vanavond drie vrouwen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Ze fietsten tussen Hoogkerk en Pijzen toen ze frontaal werden aangereden door een auto. Een van de vrouwen is in levensgevaar. De auto kwam door nog onbekende reden half over de berm en half op het fietspad op de vrouwen af. Ze werden via de motorkap en de ruit van de auto op de weg geslingerd. De minister opstelt wil verkeershufters harder aanpakken door ernstige overtredingen onder het strafrecht te laten vallen. Daardoor kunnen er oplopende boetes worden gegeven, maar ook celstraffen aan mensen die bijvoorbeeld rechts inhalen of bumper kleven. De regeringspartijen, PvdA en VVD, hadden de minister gevraagd om die verkeershufters harder aan te pakken. Het CDA wil de groep overtreders uit de anonimiteit halen. Ook dat wordt mogelijk door bepaalde overtredingen voortaan via het strafrecht af te doen. De nationale inzamelingsactie voor de Filipijnen... staat inmiddels op ruim 15 miljoen euro. De stand werd bekendgemaakt in het Instituut voor Beeld en Geluid... waar een actie aan de gang is voor de slachtoffers van de Arcana Hayan. De actie loopt door tot middernacht. Dan wordt de slotstand gepubliceerd. Het weer in het westen en noorden vannacht regen... in het zuidoosten nog droog. Daar liggen de minima dicht bij het vriespunt. Elders is het iets minder koud. Morgen lange tijd regen en aan zee een krachtige noordwestenwind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 Langs de lijn met Jeroen Stophorst. Dames en heren, goedenavond. Nog twee uur duurt de nationale inzamelingsactie voor de Filipijnen. Giro555, daar kunt u uw donatie kwijt. Ook langs de lijn, aandacht voor de actie. Maar we hebben ook gewoon een lekker uurtje sport voor de boeg... met bijvoorbeeld een bondscoach die een heugelijke mededeling had. Dus ik kon met stellige overtuiging gisteravond... aan mijn spelersgroep meedelen dat... Uh er vannacht uh, een kindje geboren zou worden. Behalve dat we later in deze uitzending horen wie de vader is... komt van gaal natuurlijk ook uitgebreid aan het woord over het Nederlands helftal... in voorbereiding op de interlands tegen Colombia. En in dat land zit bijna iedereen morgen aan de buis gekluisterd. Zo leren we vanavond. Ik kan zeggen dat 80% van het land de 80%? Ja, Dat is huge in Colombia. Al weken wachten we op het moment dat Sven Kramer het wereldrecord op de 5 km verbetert. Maar dat gebeurt niet. Ook vannacht niet in Salt Lake City. Kramer wil zo vroeg in het seizoen nog niet alles uit de kast halen. Ik wil eigenlijk gewoon zo makkelijk mogelijk de, de wedstrijd winnen. Je kan hier gewoon echt over de kop gaan waar je nog gewoon een maand last van hebt. En ja, dat wil ik gewoon niet. Verder nieuws over de hockeybitjes en de beschuldigingen van Lens Armstrong... aan het adres van Heijn Verbrugge komen ook voorbij langs de lijn tot 11 uur. Ja, de dag staat natuurlijk in het teken van de nationale actie voor de Filipijnen. Het instituut voor beeld en geluid is het middelpunt van de actie... zal u niet zijn ontgaan. En die actie loopt nog door tot middernacht. Ook in de sportwereld wordt er geld ingezameld voor Giro 555. Bij het Nederlands helftal bijvoorbeeld... Kevin Stroopman, morgen aanvoerder tegen Colombia. Hij vertelt dat het team is geraakt door de beelden op televisie. Net als iedereen zijn we ook heel erg geschrokken van de ramp in de Filipijnen. Als je de beelden ziet, hoe de huizen zijn verwoest... mensenlevens zijn verwoest... En heel het land eigenlijk in puin ligt. En daarom willen wij als Nederland zelf al 50.000 euro doneren aan het goede doel. En om bij het voetbal te blijven op ebay kun je bieden op een lunch met Frank en Ronald de Boer. Ruud van Nisteroy biedt gesigneerde voetbalschoenen aan op modeveiling.nl. En op diezelfde site veilt voormalig schaatsster Barbara de Loor haar Olympisch schaatspak van Turijn 2006. En je kunt bieden op een schaatskliniek in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Na de Spelen. Er worden daar die NK gehouden. En daarvoor kun je er zelf schaatsen. En dus meedoen aan een schaatskliniek. Op bieden op modeveiling.nl. Nog even reclame gemaakt. De schaatsers die voor de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City zaten dit weekend. Die hebben ook een boodschap. Namens het hele Nederlandse schaatsen geven wij voor Giro 5 en 5. 5.000. 500. 555 euro voor, voor de Filipijnen. Ja, en ook de Nederlandse achtervolgingsploeg bij de Mannen heeft in Salt Lake City de aandacht gevestigd op de actie Giro 555. Sven Kramer, Koen Verwij en Jan Blokhuizen reden hun wereldrecord met de tekst Giro 555 op te pakken. En die schaatspakken worden dus ook geveild vandaag. Opbrengst allemaal naar de slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen. Nou, laten we maar eens gaan schakelen met beeld en geluid. In, uh, hier verderop in Hilversum over een klein half uur begint de rechtstreekse televisieuitzending van de publieke omroep RTL en SBS met de samenwerkende hulporganisaties. Maar het is de hele dag al druk en uh, ons, voor ons is daar uh, de hele avond al Martijn Bink, Goedenavond Martijn. Hallo Jeroen. Voor de mensen die het journaal hebben gemist. Laatste stand van zaken. Er is zojuist een bedrag genoemd geloof ik. Ja, twintig minuutjes geleden verscheen hier op dat grote bord in het instituut voor beeld en geluid het bedrag van 15.668.000 euro. Eh, en dan ook nog eens 478 euro erbij. Dus een, een heel groot bedrag. Maar de grote klapper die moet natuurlijk straks nog komen als die, uh, je noemde hem net al, die uitzending van RTL 4, SBS 6 en Nederland 1 gezamenlijk beginnen. Ja, want dan komen de grote bedrijven met de grote checks bedoel je? Ja, zeker. Hè. Die willen natuurlijk uh, airtime. Dus die wachten natuurlijk netjes totdat die uitzending is begonnen. En dan komen ja. ze langs met, uh, met hun checks. Ik zit, trouwens sta ik uh, inmiddels bij uh, dat belpanel. Jou wel bekend, hè, Jeroen? Want jij hebt je vanmiddag zelf ja, gezeten. Ja, ik heb er zelf ook nog twee uurtjes gezeten. Klopt. Ja, ja, nu is het iets later, dus nu komen de echte bekende Nederlanders, zullen we maar zeggen. Ja, bedankt, hè. Ja, ja, ik ja. zie uh, bijvoorbeeld Marco Borsato hier zitten. Uh, Karin Bloemen, ik noem hem Karin Bloemen. En hier zelfs Brit Dekker. Laten nou, we heel ik even wil ik met heel haar heel meeduisteren. Heel erg bedanken en nog een hele fijne avond toe wensen. Ja, succes. Dat gaat zeker lukken met mensen zoals jullie. Bedankt, doei. Mevrouw Dekker, mag ik Brit zeggen? Zeg gewoon maar, Brit, natuurlijk. Hoe gaat het? Ja, het gaat echt heel goed. Het is gewoon niet normaal hoeveel mensen doneren. Ik heb ook 500 euro gehad. 800 euro. En degene die net voor me zat. Die had 20.000 euro. Dat was de klapper van de dag. Nee, um, de eerste beller van Wim Wimfried. Die heeft 250.000 euro gegeven. En dan ga je echt zes keer vragen. Meent u het wel? Meent u het wel? Echt maar echt mensen geven gewoon honderden euro's. Echt bizar. Wat voor vragen krijg je allemaal? Uh, nou, ik. Ja, ik moet natuurlijk gewoon gegevens invoeren en sommige, soms hebben mensen ineens zelf een verhaal. Dan vertellen ze waarvoor ze, ja, waarvoor ze willen steunen. En ik heb één keer een verhaal gehad, Het was best wel heftig. Dat was iemand die had familie in de Filipijnen en dan wisten ze niet of diegene wel of niet dood was, omdat ze hem nog niet gevonden hadden. Wanneer besefte jij dat het echt een hele grote ramp was? Nou, ik weet nog dat ik ooit uh, tv heb gekeken toen uh, de Twin Towers waren ingestort. En ik kreeg nu weer hetzelfde gevoel. Je merkt soms ineens hoe heftig het is als alle televisiezenders ermee bemoeien. En gewoon, ja, als zo'n actie dan wordt georganiseerd, dan weet je wel hoe erg het is ineens. Krijg je ook nog leuke reacties? Of is het alleen maar heel verdrietig? Nou, ik heb heel veel ook blije kinderen. Dat vind ik ook gewoon leuk. Die dan vijf of tien euro geven en dan weet je gewoon echt dat diegene dat gewoon echt hebben ja, uit hun spaarpotje gehaald. Dat is super, super stoor. Sto maar voor tien euro krijgen ze ook nog Britt Dekker aan de telefoon. Dat is een koopje. Ja, dan gaat ze eerst even een half uurtje juichen en dan, uh, dat is ook wel leuk. Maar ja, daarvoor doe je het eigenlijk. Nou, snel de telefoon weer opnemen. Ik ga weer door. Kijk, ik klik hem in en dan gaat hij meteen af. Zie je? Ja, dit soort emoties zullen je ook wel bekend voorkomen, Jeroen? Ja, al nou, gingen ze niet uit hun dak toen ze mij aan de lijn kregen. Maar inderdaad, wit dekker, daar kan ik niet tegenop, uh, <laughs> Martijn. Uh, de hele dag druk. Ook nog sporters te zien daar trouwens? Nou, vooral amateursporters moet ik zeggen. Ik zag hele hockey-elftallen hier uh, vanmiddag uh, binnenkomen. Maar uh, ja, de, de sporters waar jullie het in je programma meestal over hebben, die heb ik hier nog niet gezien. Nou ja, Ruben Schaker zag ik zitten, maar die had jij misschien niet herkend. Goed, Martijn, dankjewel. Je bent uh, later nog te horen, onder andere in uh, Met het Oog op Morgen. Dan nu uh, hockey. De medische commissie van de Nederlandse Hockeybond was vanavond bijeen om te praten over het dragen van gebitsbescherming in het hockey. Er stond natuurlijk afgelopen week discussie over de zogenaamde bitjes nadat rotterdam speler Seffi van As... tien tanden had verloren toen hij een stik in zijn gezicht kreeg... van Valentin Verga van Amsterdam. Verslaggever Filip Kook aan de lijn. Filip, um, ja, er is een uh, resultaat, kan jij melden, van de medische commissie. Die heeft daarover vergaderd. Wat kan je vertellen? Ja, nou... Dit is een, een, een vergadering, die, die ja, de hockeybitjes is als één van de onderwerpen in de vergadering... maar dat gedeelte is al afgerond en er is inderdaad een besluit genomen. Een besluit op, ja, op twee fronten eigenlijk. Er is besloten een advies te geven, een, een, ja, zeg maar een dwingend advies... wat in de regel wel wordt overgenomen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 Ja, de ernst ervan kan behoorlijk oplopen, maar er zijn verschillende uh, geluiden. Sommigen zeggen dat het wel meevalt, anderen zeggen dat het wel relatief vaak voorkomt. Uh, echt betrouwbare cijfers zijn er niet, ook al omdat bijvoorbeeld als het gebeurt... dat mensen dan meteen naar hun plaatselijke tandarts gaat... of de tandarts die toevallig rondloopt op een hockeyveld... en dan wordt het niet geregistreerd als een hockeyblessure. Ja. Maar het belangrijkste is dus, de bitjes worden verplicht gesteld... per volgend seizoen, per 1 januari. Nou ja, uh, dit besluit is nu genomen om dit advies te, uh, te geven. Daar okay. uh, hebben zo'n uh, zo aantal artsen dus nu over ge geadviseerd. Daar zit de Hockeybond bij, die hebben dat dus aangenomen. Nou, daar gaan ze echt niet aan voorbij, dat gaan ze echt doen. Maar nu is dus de Hockeybond uh, aanzet om dat in regelgeving om te zetten. En om nu dus een datum te gaan bepalen wanneer dat verplicht gesteld ja. moet worden. Ik weet niet of dat al bijvoorbeeld per 1 januari kan of per 1 juli volgend jaar. Ja, vorige week zei KNAB hockey, uh, de Hockeybond-directeur Johan Wakkie nog... ...dat sommige mensen bitjes niet kunnen verdragen. Ze zeggen ook... ik kan me niet goed uiten in het veld. En uh, de, de bond zegt... ja, het zijn volwassen spelers... die moet je de verantwoordelijkheid zelf geven. Hoe, hoe denk je dat het zal, zal vallen... deze beslissing in de hockeywereld? Ja, uiteindelijk als iedereen het zal moeten... Ja, dan is het ook geen, uh, geen kwestie meer. Dan, dan zal iedereen zo'n beetje bij zich moeten hebben. En anders kun je gewoon niet meedoen. Dat geldt nu ook al met bijvoorbeeld uh, de scheenbeschermers. Die zijn verplicht in het hockeyveld. En heb je ze niet, ja, dan kun je niet meedoen aan een hockeywedstrijd. Iedereen heeft dus geen beschermers aan... Ja, het hockeybond vond tot nu toe dat daar enig verschil in zat. Bijvoorbeeld als je scheenbeschermers uh, kwijt was... dan kon je ze lenen van iemand. Dan je, hè, dat kan bij een bitje natuurlijk niet. Die moet op maat worden gemaakt, anders heb je er niet zoveel aan. Ja, en dus nu moet iedereen nu voortaan wel zorgen dat hij zo'n bitje heeft. Ja, in de volksstand vandaag zegt bondsoos Paul van As, de vader van Seffi, de gedrogen speler. Hij zegt dat de schade bij Seffi wellicht nog groot was geweest... als hij een bitje in had gedragen, want dan zou zijn hele kaakmachine wel zijn verbreizeld. Uh, wat zegt de, commissie, de medische commissie over die argumenten? Ja, de uh, mensen in die medische commissie... en overigens de tandarts ook. Je moet niet vergeten, André Bolhuis is ooit gepromoveerd hierop. Die heeft er een proefschrift over geschreven. En die wijst dit meteen naar het land der fabelen. Uh, het zijn okay. niet alleen Paul Van As heeft het erover. Er zijn wel meer hockeys die dat zeggen. Ja, maar kan dan niet je hele kaak afbreken? Het zijn eigenlijk meer ja, smoesjes, wil ik het niet noemen... maar het zijn een soort angst- en waandenkbeelden die helemaal niet met de werkelijkheid overeen komen. Iedereen die, uh, die thuis is in de tandheelkunde... en al die artsen die zijn ervan overtuigd... de uh, bitjes helpen wel degelijk, dat is erg goed. En al het andere wat gezegd wordt, is echt onzin. Je, het, het, het helpt bijna altijd. Dus de spelers zullen wellicht schoorvoetend uh, ermee akkoord gaan? Zij, ze moeten wel. Ja, op den duur zullen ze wel moeten. En ja, als de Nederlandse bond het wil doet... die kunnen natuurlijk alleen maar voor zichzelf beslissen. Ja, en dan zullen, ik denk dat het dan een kwestie van jaar is... dat het ook internationaal zo wordt ingevoerd. Ja, de controle, hoe zal dat gaan? Iedereen moet even langs bij de scheidsrechter. Nou ja, dat gaat nu ook al met scheenbeschermers. Hè? Dus uh, uh, er wordt op gelet of je ze hebt. En uh, ja, heb je ze niet, dan mag je niet meedoen. Ja, ik, ik zie daarin niet echt een verschil. Oké, okay, duidelijk... Binnenkort dus verplicht door bitjes bij de Nederlandse hokjes. Dankjewel, Filip. Filip Koken.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 Oh, Some people got no money at all Crooker, no money at all. Afgelopen nacht werden de laatste races gereden bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. Schaatsen dus, dat was het de, de slotstuk van een soort recordtoernooi. de duizend meter, bij de vrouwen bijvoorbeeld. Irene Wuus pakte haar eigen nationale record terug. En de Amerikaanse Brittany Bow werd verrelds snelste op de kilometer. Verrassend, omdat de schaatser zelf niet had verwacht een wereldrecord te rijden it was a great race you know you don't think about that things going into the race you just really try to uh, focus on your race tactics and strategy and uh, with that the time fell so i'm really pleased with today's performance you know i had a really good time in my 500 this weekend which led to a good 15 and both of those races are really helping me put together a solid thousand uh, Nee, ik niet het wereldrecord, maar ben ecstatic? Absoluut. Ja, Brittany Bouwdus was uh, niet bezig met dat wereldrecord. Maar de race verliep zo goed dat het lukte. Het kwam eigenlijk doordat ze dit weekend ook een heel goede 500 en 1500 meter reed. En de rit eerder, iedereen wust. Zij aasde op het Nederlandse record. Dat was uh, vorige week kwijtgeraakt aan Lotte van Beek. Wust pakte het record terug. Ze kwam in 1.13.33 over de finish. En het stak dat ze een week lang haar record kwijt was.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 Nou, ik denk dat dit een afstand is die me, als ik goed in vorm ben, me zeker ligt. En natuurlijk nu al een snelle baan is dat zeker nog wel een, een gat met Bo, die vandaag natuurlijk een mooi wereldrecord uit. Ja, wat denk jij dan? Want je, je voelt jezelf een hele meid met 1, 1, 13, 33. daar komt zij. En dan gaat het nog bijna een seconde harder. Ja, nou ja, die rijden gewoon een fantastische uh, eerste 600 meter. En uh, ja, ik rijd een fantastische laatste ronde. Maar goed, uh, het voordeel voor mij is dat de Olympische Spelen straks in Sochi zijn. En uh, dat dan, uh, de omstandigheden zwaar zijn. Uh, de eerste ronde meestal niet, uh, dan gaan ze geen 26 rijden. Dus dan, uh, dan, is, het voordeel, uh, dan is de laatste ronde als wapen is een, is een voordeel. En, uh, ja, ik denk dat ik uh, in het verleden al vaker heb laten zien dat ik uh, hele goede duizend mee kan rijden en kan winnen. En ik denk dat uh, een laaglandbaan wel in mijn voordeel is. Wordt zo'n top 5, top 10 dan helemaal gehusseld? Uh, uh, Hoogland ten opzichte van laagland? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Bowen Richardson zeker op de Spelen ook heel erg goed zullen zijn. Maar goed, ik denk dat het wel een klein voordeeltje voor mij is dat het, uh, als het zware omstandigheden zijn. En uh, ja, dan heb ik geen 26 nodig. Maar kijk, 7-0 kan ik ook rijden. Dus... Ja, dat is wel fijn. Nou, dus iedereen wust in gesprek met Jeroen Steekleburg. Sven Kramer reed ook gisteren weer hard. Maar hij heeft nog altijd niet zijn eigen wereldrecord op de 5 kilometer verbeterd. De 6.04.59 was voldoende voor goud. Maar iedereen blijft het gevoel houden dat Kramer harder kon. Maar is dat ook zo? Kan Kramer wel harder? Nee, ik heb geen idee. En, uh, je, dat is ook helemaal niet aan de orde. Dat is ook helemaal niet waar ik mee bezig ben. En, uh, goed, uh, ja, ik ben gewoon heel erg blij met de manier waarop ik schaats... en uh, hoe, ik, hoe ik met een rondleiding kan spelen...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 je kan hier gewoon echt over de kop gaan waar je nog gewoon een maand last van hebt. En, uh, ja, dat wil ik gewoon niet. Is dit dan precies wat jij wil? Met zo min mogelijk energie toch de wedstrijden winnen? Ja, klopt ja. Maar gewoon, ik wil eigenlijk gewoon zo makkelijk mogelijk uh, de, de wedstrijden winnen. Ja. En stel dat je gisteren de vraag, met een wereldrecord zou je misschien de concurrentie kunnen desillusioneren. Laten zien dat er niks te halen is. Doe je dat met zo'n race misschien, nog, misschien niet nog wel meer? Omdat je laat zien dat je eigenlijk heel veel over hebt? Ja, ah, weet ik niet. Ik moet wel zeggen dat ik zo'n wedstrijd ook helemaal niet benader. Daar ben ik eigenlijk ook helemaal niet mee bezig, in het verleden misschien nog wel. Maar ik focus me nu gewoon puur op mezelf en wil gewoon elke keer uh, ja, weer beter uh, voor de dag komen. En uh, ja, toch goede dingen oppikken waar ik van kan leren en, en doorgaan. Maar het is niet zo dat ik uh, de rit in ga van, uh, ik wil, natuurlijk uh, wil, uh, wil ik ongeslagen blijven. En, uh, maar dat is niet uh, prioriteit nummer één. Nou, als je zes jaar geleden ook op deze hoge banen, toen reed je wel een wereldrecord. Uh, jij kunt dat voelen. Ben je nu beter dan toen? Ja, ik moet wel zeggen, ik rij nu, ik rij nu wel, wel lekker erin rond. Ja. Wat, wat voor gevoel geeft dat? Het is het Olympische seizoen waarin je goed moet zijn. En je bent precies waar je, waar je wil staan. Hoe voelt dat? Ja, dat is, dat is een heel lekker gevoel. Ik, heb heel erg, uh, ik wilde een hele goede 10 kilometer rijden op de op enkele de, op de afstanden. Ik moet wel zeggen, dat ik, het, ik, ik kon het niet helemaal doortrekken hier naartoe. omdat ik, ja, Dat wist ik ook wel, maar je probeert toch een beetje door te trainen. Maar je wil ook nog een goede wedstrijd rijden, dus je zit je een beetje tussen te schipperen. Was je toen nog scherper dan nu? Ik was op de, op de enke afstanden was ik beter dan wat ik nu ben, ja. Laatste vraag. Uh, je bent nu zo goed. Hoe ga je dat volhouden naar Sochi toe? Als, je, als er nog wat werk aan de winkel was, dan, dan kun je steeds weer een beetje beter worden. Maar je bent nu al op Olympisch niveau. Uh, ja, je zou zeggen dat, dat van wel, ja. Maar uh, ik heb eigenlijk nog wel uh, in mijn ik beter geworden. En uh, ik ga nu straks naar huis toe. En uh, dan heb ik uh, ja, relatief uh, tien dagen thuis en dan hebben we Stana. En uh, dan ga ik uh, naar colobo toe trainen weer voor het volgende blok. Zeker, hamer. En uh, de Wereldbekerwedstrijden de volgende zijn over twee weken in Astana dus. Tijd voor voetbal. Arjen Robben en Nigel de Jong... hebben het trendskamp van het enzelfde elftal verlaten met blessures. Robben meldde zich af met een enkel blessure... en ook de Jong heeft een blessure aan zijn voet. Van de oorspronkelijke selectie van Bonschoots Louis Vergaal... zijn inmiddels al zeven spelers afgehaakt. Volgens Vergaal is de selectie nog wel degelijk representatief... voor de Interland tegen Colombia morgenavond in Amsterdam. Genoeg om een Interland te spelen. Was jij van plan om dezelfde elf te laten spelen als tegen Japan op voorhand... of wilde je sowieso gaan wijzigen...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 Maar dat wil niet zeggen dat wij daar niet tegen opgewassen zijn. Louis van Gaal, ja, de man waar hij dan zoveel bewondering voor heeft... is Radamel Falcao, topspits van Colombia. En morgen te zien in de Amsterdam Arena... daar zit ook Bas Tichler morgenavond, hangt nu in de lijn. Bas, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is dat... wel leuk om dat soort spelers te kunnen zien. Hè? Ja, hè? Ik moest ineens denken, wat jammer het eigenlijk is... dat Messi met uh, Barcelona niet meedoet tegen Ajax. Straks. Oh, wat zo daar veel Ajax-supporters nou, toch van balen. Dat denk ik ook, want dat zijn de spelers die je wil zien. En dat geldt met deze Falcao, die tegenwoordig zijn geld verdient. En heel veel mag ik aannemen bij Monaco. Uh, Zou die daar veel verdienen? Ja? Kan me niet voorstellen, maar goed. <laughs> Vooruit. Ja, wie gaat zich eigenlijk bezighouden met die Falcao omhoog? Nou, Vlaar zal hij wel laten staan, want zoveel smaken zijn er niet meer. En nee. dan uh, vind ik het niet onlogisch om te veronderstellen... dat hij nu Veldman eens uitprobeert. Want die haal je er niet bij om hem vervolgens niet te laten spelen. Die wil je zien. Uh, het is een oefenwedstrijd, hè? vergeet dat niet. Het mm -hmm. is juist het moment om te kijken... hoe spelers die je misschien nog niet zo goed kent zich houden. Ja, het is een stap in het proces. Zei van Gaan. Ja, maar dat zegt hij toch, je, het is ook wat, een soort gelegenheden argument, toch? Ja, van Gaan, kijk, je kan daar het, het, het, het, grappig uh, over doen. Of je kan, uh, weet je, hij heeft nou eenmaal een bepaalde manier van praten. Maar hij uh, Van Marwijk zei eigenlijk altijd hetzelfde. Alleen die zei het wat, wat gewoner. Die had het er altijd over dat uh, bij iedere wedstrijd zei hij zijn wij weer bezig met uh, uh, dat we wereldkampioen willen worden. Vanaf de allereerste dag heb ik dat ingepeperd. En eigenlijk zegt Van Gaal precies hetzelfde. Alleen ja. noemt dat dan een proces. Nou ja. Ja, Van Gaal zegt, uh, dit elftal wat er morgen staat in de arena... is wel degelijk representatief. Vind jij dat ook? Nee. Nee, toch? Als je zeven basisspelers mist. Nou, en niet tenminste. Want Robben en uh, Van Persie, dat zijn je twee toonaangevende spelers. Snijder, internationale grote naam. Uh, dat is er alvast allemaal niet... Uh, nee, dit is niet representatief. Maar uh, kijk, uh, je kan ook zeggen... Uh, als er heel veel mensen niet zijn... En dat geldt dus nu vandaag weer ook met Robben en met de jong. Dan is dat ook een mooie gelegenheid om eens te zeggen: kom, we proberen er eens wat mm -hmm. anders. Ja. We proberen eens wat anders uit. En op die manier kunnen er natuurlijk ook nog wel positieve draai aan geven. En dat probeert van Gaal ook wel. Ik kom nog even terug. Uh, bas op die verdediging. Van Gaal steekt uh, zijn verdedigers een beetje een hart onder de riem. En zegt: zo slecht was het allemaal niet. Want individueel gaat het wel goed. Maar zal hij zich toch niet, toch niet stiekem een beetje zorgen maken. Jawel, uh, dat maakt hij ook wel. Wat coaches altijd doen is een beetje... Uh, als het nou niet zo goed was... dan doen ze net alsof het allemaal wel meeviel. En als het heel goed was... dan gaan ze ineens weer kijken waar de puntjes van kritiek komen. Kijk, wat hij zegt is dat hij uh, vindt dat het team met name gefaald heeft. Omdat je verdedigen moet doen als team. Maar hij heeft ook wel gezien... dat het ook individueel helemaal niet zo uh, goed was. En dat daar wel het een en ander aan moet verbeteren. Maar ook hiervoor geldt, ja, dan liever in een oefenwedstrijd tegen Japan... Dan straks op het WK, hoewel ik met, als het gaat om de staat van de verdediging... toch nog wel enige zorg heb straks met het oog op het WK. Ja, nou goed. De Jong er niet bij, Robben er niet meer bij. Um, ja, kun je er nog een positieve draai geven dat Van Gaal nu weer opties heeft... om andere spelers in andere combinaties aan het werk te zien? Heb je het al over de verdediging gehad, maar middenveld Ja, kijk, Kruijf zei ooit, elke nadeel heeft een voordeel. En dat is misschien nu ook wel een beetje zo. En zo, hoewel Kruijf en Van Gaal niet de beste vrienden zijn... heeft Van Gaal het vanmiddag tijdens de persconferentie eigenlijk ook opgelost. Het is juist mooi dat we nu spelers kunnen zien... die anders nooit die kans zouden hebben gehad. Dus dat is toch mooi? We zitten toch nog in, in zeg maar de selectieprocedure. En ik krijg, doordat we ons zo glansrijk hebben gekwalificeerd... krijg ik steeds meer momenten. Maar ik kan pas in mei kiezen. En ik weet niet wie in mei uh, fit zijn... Dat kan wel een hele andere pool zijn waar ik uit moet kiezen. En ik maak me ook nog helemaal niet druk. Ik zou me pas druk maken als deze spelers in mij geblesseerd uh, zouden zijn. Dan wordt het pas een probleem. Maar nu toch helemaal niet. En zo is het dan ook alweer. Daar heeft Van Gaal helemaal gelijk in. Maar, uh, ja, dus, dus, dus gaat hij ze nu testen. Um, en dit is een beetje de laatste test voorlopig in ieder geval, hè? Nou, het is de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. Ja. In maart komen ze bij elkaar, denk ik? Dat duurt nog even, ja. Want dan staat een wedstrijd in, tegen Frankrijk op het programma. Hm. Um, waarvan eigenlijk iedereen dacht dat het wel in Parijs worden. Maar als die Fransen zich onverhoopt niet voor het WK plaatsen... dat kan natuurlijk maar zo... dan vluchten die over het algemeen de provincie in. Want dan durven ze niet meer in Parijs te voetballen. Dus het gaat er maar vanuit dat het ergens in Nice of in, in, in Bordeaux of zoiets wordt. Um, goed, hoe dan ook. Uh, dit is de laatste keer van dit kalenderjaar dat het kan. Um, en dan ja, da, da moet je dus weer even geduldig zijn. Dat is natuurlijk altijd wel vervelend voor een bondscoach... want je wil ze graag meer en meer bij elkaar... maar het is eigenlijk de laatste jaren minder en minder ja, geworden. En zeker voor Louis Vergaal, Die wil ze heel graag heel erg dicht, heel vaak ja, bij elkaar eigenlijk. die heeft ook altijd gezegd... <laughs> wacht nou maar tot het WK begint... want dan komt eigenlijk zeg maar, de kracht van mij naar boven. Dan heb ik die spelers wekenlang achter elkaar... en dan kan ik er ook echt wat van maken. En dat is wat hij wil ja. laten zien. Wat gaat hij de komende maanden doen, denk je? Of lauweren rusten? Nou ja, nee. Eh, volgens mij, als je bondscoach bent, ben je altijd aan het werk. Want je bent altijd bezig om spelers te bekijken. De Champions League is in volle gang. De competities zijn in volle gang. Dus ik denk dat hij heel veel eh, tijd heeft op deze manier... om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. Ja, goed. Dan even naar het nieuws waar Van Gaal de persconferentie mee begon. Want, dat willen we nu ook weten... welke international is er nou vader geworden afgelopen ja. nacht? Nou, dat is degene die die op het laatste moment nog heeft opgeroepen. Namelijk Patrick van Aanhold. En die uh, okay. kwam in de auto naar Noordwijk toe. Die stond voor de deur in Noordwijk en die kreeg een telefoontje van... je moet nu weer terugkomen, want het is begonnen. Die is in de auto gestapt, die is weer teruggereden. En die heeft uh, een zoon gekregen en die is vervolgens weer in de auto gestapt... en is weer terug naar Noordwijk gereden. En daar bij het ontbijt, van gauw, keek er nogal van op, stond hij gewoon weer. Dan zei hij, hallo, ik ben weer terug en ik ben vader. Uh, dus nou ja, het antwoord op je vraag is Van Aanholt. Dat zou een reden kunnen zijn... Die ga ik zeker gebruiken, als dat zo is. Fasiliëf. Fasiliëf. Ja. Oh ja, tuurlijk. Dat ja. nou. Was geen zekerheid. Nee, dat is geen zekerheid. Oké, okay, ja, dat, dat, dat, dat het ging... een stukje bleef even hangen. Dat moet, verdient nog enige introductie, denk ik. Ja. Dat had namelijk te maken met die wedstrijd in Estland. Toen uh, uh, een paar weken geleden bij Estland een speler meedeed... die net vader was geworden. En dat kwam te sprake bij de persconferentie... omdat een Estse journalist daar aan vragen over stelde. Die gingen volgens doel te maken... Nou, die maakte de twee bijvoorbeeld. één ja. met zo'n Dennis Bergkampachtige allure. Dus Van Gaal had toen de dag tevoren al gezegd: Nee, nou, spelers die vader zijn geworden, dat, uh, die hebben vaak wat extra's. Dus let maar op. Nou, hij kreeg gelijk. En de vraag was dus: nu zou dat met Van Aanholt ook kunnen? Nou ja, wie weet. Oké, okay, ja, kijk, dan weten we ook weer hoe uh, die quote precies in elkaar stak van uh, Van Gaal. Eén dingetje nog. Um, uh, Robben en, uh, en, en De Jong, uh, die zijn er dus niet bij. Hoe gaat hij het oplossen? Weet jij dat wel? Uh, nou, de, de invallers van Robben en uh, de Jong afgelopen wedstrijd tegen Japan... dat waren de Pai en de Guzman. Dus het lijkt mij vrij logisch om te veronderstellen dat hij het op die manier doet. Je kan ook nog je afvragen of hij weer met Sim de Jong gaat spelen in de spits... of dat hij daar nu toch maar lens neerzet. Mm -hmm. Dan zou bijvoorbeeld Narsing alsnog in het elftal kunnen verschijnen. Hoewel hij daar liever weer niet mee begint. Maar ja, er is langzaam maar zeker niet meer zoveel te schuiven. En, maar de Pai mag ik aannemen en de Guzman zullen in ieder geval in het elftal verschijnen. Oké. Okay. Bas, dankjewel. Doei. Bas je er over de zelf al morgenavond in de Arena met Jack Vergelder. Zometeen gaat de blik op de tegenstander van morgen: Colombia. Na dit uh, prachtig liedje van de Belgische band Hoover en Het heet Amalfi. Morning, sunshine, you are always smiling when I open my. Het laatste album van de Belgen van Hoover, van ik Amalfi. De tegenstander van Oranje, daar gaan we het over hebben. Colombia, dat is er eentje om rekening mee te houden. Onder leiding van de grote verdette Falcao. Aanvallen bij AS Monaco. We hadden het net al even over hem met Bas Tichler. Ja, onder de leiding van die verdette Falcao is de ploeg opgeklommen naar de vierde plaats op de wereldranglijst. En Colombia is al lang en breed steken van het WK. En de kwalificatie eindigde de ploeg als tweede achter Argentinië. En zo komt er dus eindelijk een vervolg op die jaren negentig. Toen Colombia drie keer op een rij meedeed aan een WK. Met een aantal flamboyante spelers. Een reportage van Edwin Cornelissen.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 een kijkcijfer kanon gaat worden. Ik oh, I can say like 80% of the country is be watching the... 80%? Yes, yes sir. Yeah. That much. Yes, it's huge in Colombia. Het heeft te maken met de populariteit van Oranje, maar vooral ook met de populariteit van de nationale ploeg van Colombia. De ploeg die zich eindelijk weer wist te plaatsen voor een WK after uh, 16 years without going to the to the World Cup. It's it's a big surprise, but we are really happy for. Ja, wat is nou het geheim van deze ploeg? Now we have uh... Een nieuw team met voetbalplayers are die nu in Europa in grote um, teams Een aantal grote namen, een aantal spelers die voor de topploegen in Europa uitkomen. En dit is echt een team. Ze yes, zijn more, more than een team, they are a family. So that's why they bond so good and they are so friendly. They are like brothers. En dat is dan weer mede de verdiensten van José Pekerman.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 Het oh, is een paai maravilloso. Dit gaan we niet helemaal verstaan. De tolk. Dat image wat, wat u schetst komt eigenlijk meer door natuurlijk negatieve uh, nieuws uit het verleden. ja Voor mij blijft Colombia een fantastisch land. En niet alleen maar als het om voetbal gaat. Het zijn hele vriendelijke mensen. Het is daar goed toeven. En ik denk dat uh, mijn elf spelers dus heel erg goed uh, dit alles vertegenwoordigen. Uh, nou ja, ons team hebben, de spelers hebben goede uh, individuele eigenschappen... maar daarnaast ook een uh, sterke teamgeest, uh, zoals eigenlijk de Colombiaan uh, is. Hameren inderdaad op het collectief, zoals Pekerman dus ook afstand neemt... van het negatieve imago van Colombia. Maar ja. Wat tragedie van de defense Escobar op goal. Tragedie was niet het woord, niet voor Escobar. Even terug naar de jaren negentig komt bij mij ook direct het beeld naar boven van Andrés Escobar. De verdediger die een eigen doel schoot in een WK-wedstrijd tegen Amerika... ...en na thuiskomst in Colombia door twaalf kogels werd doorboord. Zo ging dat er toen aan toe, zoals Colombia destijds ook wel een echte vedette had... ...in de persoon van Carlos Valderrama.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 Eerste dus wedstrijd tegen Oranje, maar van de zomer in Brazilië wil Colombia echt van zich doen spreken. Dus waar 80% van het land naar een oefening land gaat kijken, zal dat uh, hoeveel procent zijn van de zomer? I don't know, 100%. <laughs> 120%? <laughs> I'm not sure. Soccer is very popular in my country. I think it's the first sport in the country. So everybody's going to be the game. Colombia. Wie weet wel, uh, tegenstander ook op het WK. Maar ze zijn erbij en morgenavond dus in de arena. Allebei geplaatst voor het WK. Dat geldt nog niet voor een paar landen. Want morgenavond zijn ze de playoffs, de laatste play-offs volgens mij. Frank Wiedaert is in de studio. Het zijn de laatste Frank. Ja, laatste ronde in ieder geval voor de Europese ploegen. Ja, ja en hebben, weten we dan, alle, alle ploegen weten, hebben we dan een rijtje? Naar morgen ja. of moet er nog ergens, nee, of ergens nog in... Zuid-Amerika Zuid moet er nog een uh, wedstrijd ja. gespeeld worden. Maar uh, ja, dan weten we het nagenoeg weten allemaal zeker. Uitvallen. Ook daar zijn eigenlijk de uitslagen al zo groot. In Uruguay, ja. precies. Dat okay. in Mexico ook. Wij richten ons even op de Europese play-offs. Frank Wiedert heeft zich uh, verdiept in al die landen en al die wedstrijden. Uh, het zijn er vijf, maar laten we meteen maar naar de wedstrijd gaan. Frank, dat, gaat, dat is natuurlijk degene tussen Zweden en Portugal. De Portugezen, waren die zich al zeker? 1-0 gewonnen thuis? Ja, voor een belangrijk deel wel. Ja. Ze zijn bijzonder zelfverzekerd na die, die ene goal. Ze kunnen natuurlijk met hun behoorlijk sterke defensie, denken ze wel, Zweden tegenhouden. Zeker ook omdat Zweden niet zo heel sterk voor de dag kwam in nee. Portugal. Dus Ronaldo heeft al gezegd, zij gaan het niet worden, wij gaan het worden. Zij zijn zeker van zichzelf. Zien ze nog ergens obstakels? Of, of, of... Nee, nou ja, ze zijn een beetje, een beetje bang kouder, dat ze dat voor de daar. kant van Abolla, die, die schreven van het is vooral koud. Maar ik heb even gekeken, het is daar gewoon 8 graden morgen. Dus ja. misschien maar vinden zij heel koud. Ja. Dat vinden zij <laughs> erg koud, blijkbaar. Dus dat, is, dat zou een serieus probleem kunnen zijn. En verder is er eigenlijk niet zo gek veel om, om bang nee. van te worden. Ik heb gelezen dat ze vandaag zijn aangekomen in Stockholm... en dat ze zijn ontvangen door een orkest dat het deuntje van Pipi Lanko speelde. Nou, Ik weet niet wat jij bij voelt, maar ik word er niet bang van. <laughs> ik word er blij van. Ja, precies. Uh, in, in Zweden, hoe is het daar? Want uh, ja, ze weten wat ze moeten doen, één doelpuntje maken. Ja, eigenlijk is de opdracht uh, heel simpel. Heel je, moet, je moet er in ieder geval één maken... om dan een verlenging en penalties af te dwingen. En nou, Je moet er eigenlijk ook twee maken. Maar Zweden kwam dus niet zo gek goed voor de dag... Uh, nou, ze In speelden Portugal. verdedigend. Ze ja, zullen precies. wat meer uit de schuld moeten kruipen. Ja, en tegelijkertijd ook oppassen dat je niet nog een doelpunt om je oren krijgt. Want dan heb je wel een serieus probleem. Dan moet je er ineens drie gaan maken. En dat is dus lastig voor ze op dit moment. Maar Ibrahimovic ja, die is wel bijzonder overtuigd van zichzelf. Want die zei op de vraag van een journalist van... Uh, wat denk je? Gaan we het halen ja of nee? Zei, toen zei hij dat weet eigenlijk alleen God... En toen zei de journalist, ja, aan hem kan ik het niet vragen. Dus daarom vraag ik het aan jou. Dan, ik, dan zit je precies goed, want God zit tegenover je. Dat is dus typisch Ibrahimovic. Ik dacht ja. dat het DJ was, maar goed, dat is uh, iets anders. Ja. Andere wedstrijd. Frankrijk-Oekraïne. Ja, dat is natuurlijk ook pikant. Want de Fransen gingen hard onderuit. 2-0 in Oekraïne. Uh, gelooft in Frankrijk nog iemand in de kansen van Le Bleu? Uh, ja en nee. Het nadeel voor uh, Frankrijk is... Le Bleu is niet zo ontzettend populair in Frankrijk. Dat heeft alles te maken natuurlijk met alle ellende van het laatste WK... en ook het EK daarna. Ongelooflijk dat ze dat in vier jaar niet hebben kunnen wegpoetsen. Uh, nou, dat is wel een beetje gelukt. Hè. Eerst uh, met Blanc, die het heeft geprobeerd... en nu uh, Didier Deschamps. Notabene de trainer die uh, er zelf twintig jaar geleden bij was... toen Frankrijk zich voor het laatst niet wist te plaatsen voor uh, een WK. Overigens, daarna was hij aanvoerder van de ploeg die de wereldkampioen werd. Maar Deschamps heeft dus gezegd... Ja, we zullen er hoe dan ook in moeten blijven geloven... om het uiteindelijk toch ook voor elkaar te krijgen. En uh, ik heb zelfs nog ergens gelezen... Giroud was het inderdaad, die uh, zei... we willen sterven op het veld om het WK te halen. Nou, dan ja. heb je het vrij sterk uitgedrukt. Maar uh, eigenlijk een ongelooflijk sterke ploeg. Individueel goede spelers. Uh, ik noem alleen maar een Benzema en... Uh, die speelde niet eens. nee. dat zegt al eigenlijk al genoeg. en uh, hoe, hoe zit dat? Deschamps, de, hij is ook klaar denk ik als het niet reden. Uh... ja, nou, je, je, hij kan er dus ook geen elftal van nee. maken. dat is het grote probleem van. Uh, missen ze gewoon een goede coach? Zijn van Frankrijk. Frankrijk. nee, ja, ze missen uh, lijm in het elftal. iemand die het elftal in het veld bij elkaar kan uh, rapen. want Deschamps is gewoon een, een prima coach. maar ja, ja Oekraïne mm -hmm. heeft een heel sterk collectief. precies dat wat Frankrijk niet heeft. en kom er maar eens doorheen. maak ja. er maar eens drie. we moeten vrezen als we dat al doen. maar dat uh, de Fransen het niet gaan halen? Daar mag je serieus voor ja. vrezen, ja, inderdaad. Want uh, nou ja, ze hebben vier jaar geleden ontzettend geluk gehad... met de, de hand van Thierry Henry hè? Die waren tegen Ierland... waardoor ze het net ja. wel haalden. Misschien kun je nu zeggen... krijgen ze de rekening gepresenteerd via de Oekraïne. Ja, wie weet. Zoiets. Want, ja, nog even die de eerste wedstrijd... Uh, 2-0 was niet geflatteerd. Uh, nou ja, Frankrijk uh, was de ploeg in de aanval. Maar uh, uh, Oekraïne hield eigenlijk vrij gemakkelijk stand. En uh, ja, zij hebben uh, een paar jongens die uitstekend kunnen counteren. Daar hebben ze heel goed van, uh, van geprofiteerd. En dat kan in Frankrijk natuurlijk gewoon weer. Want ja. je kan weer counteren. Want het, het spel zal ongeveer hetzelfde zijn. Zo is dat. Zo hoor ja. ik je. Uh, dan, wedstrijd nummer drie. Uh, Kroatië, IJsland. Uh, een beetje wedstrijd waar wij wel wat mee hebben. Als Nederlanders denk ik, want we gunnen het die IJslanders wel. Spelen ja. natuurlijk in de Nederlandse competitie. Finn Bogason, Sigtorsson. Ja, nou, nog een paar Paulson zat op de bank weliswaar. Maar hij was er dan toch, uh, was er toch ook bij Goodmanson, stond in de basis. Nou ja, uh, dus gunnen wij het IJsland wel dat ze ja. voor het eerst ooit naar het WK gaan. Ze hebben het Onvoorstelbaar moeilijk gehad tegen Kroatië. Vooral omdat uh, ze na 50 minuten een rode kaart kregen. Je kan ook zeggen dat het wel erg goed gedaan is dat je het één helft volhoudt. Ja, ze hebben een held van een keeper. Uh, een part-time uh, voetballer die uh, alles heeft tegengehouden wat hij moest tegenhouden. En dus zijn ze met zijn tienen met 0-0 van het veld gekomen. Maar ook zonder Siktorsson, want die raakte dus aan zijn geblesseerd. Ja. Zit weer in Amsterdam in plaats van bij de wedstrijd van zijn leven. Want dat is natuurlijk geld voor iedere IJslander die daar ja. aanwezig is. Het is de mooiste en de belangrijkste wedstrijd van IJsland ooit. Ja. En wie gaat dan vervangen? Uh, het, dat uh, wordt Tim uh, Ongesom, ja, uh, Eydur Goed, Eydur, uh, de Ja, en Gutjonsson, de grote routinier, de nestor van het elftal, uh, voormalig Chelsea. En tegenwoordig uh -huh. speelt hij in België, Club Brugge, geloof ik. En uh, is uh, dik in de dertig inmiddels, en hij, uh, hij moet het gaan doen. Hij moet het gaan doen. En Finn Bogerson zit op de bank. Finn Bogerson is er natuurlijk ook bij. En hij speelde in de heenwedstrijd. Ik ga er eerlijk gezegd ook vanwege het ontbreken van Siktorson vanuit... dat hij ook in de terugwedstrijd zal spelen. Want maar waar uh... speelt hij dan in? de punt? Of op, op, op de rechterflank of zo? Hij, uh, nou, hij zal in ieder geval in de avond. Het hangt een beetje vanaf wat hij met uh, Gudjansson gaat, uh, gaat doen... Dus, uh, en hoe ze of ze weer uh, met uh, veel spelers in de aanval durven spelen tegen Kroatië, of dat ze gaan hangen en wachten, dat is natuurlijk de vraag. Want Kroatië uh, ja. het is natuurlijk wel ontzettend sterke elftal. Spits die bij Bayern München speelt, een middenvelder die bij Real Madrid speelt. En uh, nou ja, zo hebben ze er nog wel een paar. Moderaties man Zoiets, iets. Ja. Zoiets. Ja, dat zijn ze. Um, ja. Uh, hoe, hoe gaan ze spelen, die Kroaten? De, want die spelen natuurlijk thuis. Die kunnen dat wel? Zij kunnen gewoon wel uh, het aanvallend. Uh... Ja, Kroatië is gewoon een, is echt een goed elftal. Speelden in de... Ah, gek, dus dat ze... Nou, ze speelden in de pool bij België. Die hebben ook ja. een goed elftal. Dus Nogal. zij zijn eigenlijk uh, het slachtoffer geworden van, uh, van de Belgen. Maar je, je, normaal gesproken, als je ze 11 tegen elf zou afzetten... en je streept ze weg... dan kom je toch, denk ik, in, in zeker tien van de elf gevallen... wel bij een Kroata die beter is dan ze directe tegen... Standaard. Dus normaal gesproken ja. zou je zeggen, uh, Kroatië moet het gaan worden, maar ja. Je weet het maar niet. Zo is dat. Tot, tot de wedstrijd uh, nummer vier, want het gaat om vier wedstrijden. Ik zei uh, per ongeluk vijf. Uh, de wedstrijd waar, ja, uh, waar de meeste Nederlandse uh, neutrale voetballers het minste misschien mee hebben. Roemenië, Griekenland. Eerste wedstrijd in Athene, 3-1 voor de Grieken. Ja, die lijken er gewoon weer bij te zijn op een WK. Ja, die hebben Mitroglou, een spits van Olympiakos. Ja, die scoort al veel in de Champions League. Scoort ontzettend makkelijk dit seizoen. Hij heeft er ook weer twee gemaakt nu tegen Roemenië. Maar Roemenië scoorde tegen via Stanko. En dat is een belangrijk doelpunt wellicht. Dat zou een heel belangrijk doelpunt kunnen zijn. Zeker als Roemenië het op 2-1 had kunnen houden. Wat het op dat moment dus mm -hmm. was. Maar ja, het is nu 3-1. Moet je er alsnog uh, twee maken. Maar uh, Roemenië, ja, uh, zeker thuis. Het stadion was echt in een vloek en een zucht was het, uh, uitverkocht. 50.000 man die er allemaal massaal achter gaan staan. Willen graag dat Roemenië er weer bij is. Griekenland is heel stug, moeilijk te verslaan. Uh, scoren niet zo gek veel. Maar hebben met Mutrolo nu dus een extra troef, ja. Maar krijgen ook heel weinig goals tegen. Het wordt een hele zware kluif voor Roemenië. Roemenië tweede in de pool achter Nederland natuurlijk. Niet heel erg uh, sterk indruk. Hebben die gemaakt toch? Nee, nee, ze scoren nou, gemiddeld niet eens twee goals per wedstrijd. Als je alle wedstrijden, dan zitten ook de zwakke broeders... zitten daar dan uiteindelijk allemaal nog bij. Ja. Ja, je moet er wel gewoon twee maken en dan niks tegen krijgen. Dat wordt uh, echt uh, pittig. Maar ik denk dat die wedstrijd wel spannend blijft tot het laatste moment. Dat We gaan het waarom... zien. Ja. Morgenavond. Dankjewel. Frank, Frank Wielaerts. I back. Stevie Wonder uit uh, 1966. tijd. Klikt nog steeds geweldig. Dat Lens Armstrong en Hein van Brugge geen vrienden meer zijn. dat was al een tijdje uh, duidelijk. Maar de veten tussen de twee leiden vandaag weer flink op. De oud-UZI-voorzitter haalde vanavond uit naar de Amerikaan door hem ongeloofwaardig te noemen. Sinds wanneer gelooft men Lance Armstrong? Vraagt Verbrugge zich af. Hij reageerde tegenover de NOS per sms op de nieuwe beschuldigingen van Armstrong. Die zei tegen de Engelse krant Daily Mail dat Verbrugge een actieve rol heeft gespeeld bij het wegmoffelen van een positieve dopingtest in de Tour de France van 1999. I just said. This is a real problem. I mean, this is a. This is a... De knockout punch voor our sport. Ja, want hij was een jaar year after En hij zei just said, we moeten komen met something. En. zo hebben we gewoon. backdated the prescription. Ja, tussen het getoetel door zegt Lance Armstrong hier dat Verbrugge hard op zoek ging naar een oplossing. toen Armstrong in 1999 positief werd getest op het gebruik van cortisone. Verbrugge zou vervolgens voorgesteld hebben een gemanipuleerd doktersattest op te stellen. Hij vrugge zelf, wil dus alleen per sms reageren. Hij eh, schrijft aan de NOS... ...sinds wanneer, geloof men, Lance Armstrong... ...sinds hij bij Oprah Winfrey zei dat hij nooit iets met de UCI regelde... tussen aan tekens, ...of sinds hij tegen betaling films maakt en interviews geeft... ...en dan blijkbaar met juicy verhalen moet komen. Nou, ongetwijfeld wordt ook dit weer vervolgd. En uh, tegelijkertijd heeft ook de Nederlandse Belkin-ploeg te maken met demonen uit het verleden. Ploegarts Dion van Bommel en buschauffeur Piet de Vos... werden onlangs door oud-renner Michael Rasmussen beschuldigd van betrokkenheid... bij het verstrekken van doping. Maar Belkin heeft na onderzoek besloten geen verdere stappen te ondernemen tegen de twee. De ploeg zegt diverse externe bronnen te hebben gecheckt... en uitvoerige gesprekken te hebben gevoerd met Van Bommel en de Vos. Ploegbaas Richard Plugge hierover. Nou ja, je kan uh, naar aanleiding van de informatie die bekend is, kun je natuurlijk diverse mensen dan wel instanties benaderen om, uh, om uh, die informatie te checken. En uh, ja, meer is het ook niet dan dat. Maar dat, uh, dat kun je wel doen en dat is toch een soort van onderzoek. En moet ik dan denken aan de, bijvoorbeeld de Nederlandse dopingautoriteit, die bijvoorbeeld ook uh, rasmussen aan de tand hebben gevoeld afgelopen, het afgelopen jaar? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja. ja. Maar er zijn, er zijn meer uh, mensen en instanties die je kunt benaderen. Ja. Zoals jij uh, als journalist ook zou doen uh, als iemand wat roept en uh, je wil even de andere kant horen of je wil even, even checken of uh, datgene wat gezegd wordt uh, klopt, zeg maar. Al dus Richard Plugger tegen Steven Dalenboudt. Voorlopig is uh, dat weer gesust. De van Bommel, de ploegarts en de uh, chauffeur Pieter Vos. Dus, zal ik maar zeggen, vrijgesproken. Laatste berichten heb ik voor u. In de Jupiler League is gevoetbald tussen Helmond Sport en Willem II. De Tilburgers wonnen met 4-1 in Helmond. En klimmen daardoor weer naar de gedeeld tweede plaats met uh, Sparta-Rotterdam. 31 punten uit 17 wedstrijden. Wel zeven punten achterstand op koploper Dordrecht En Jong Oranje heeft geoefend tegen Jong Frankrijk in Toulouse. Werd het gelijk 1-1. Jong Oranje raakte trouwens vandaag de leiding kwijt... in het ek kwalificatie aan Jong Slowakije. Dat won namelijk met 3-1 van Jong Georgje. Jong Oranje staat nu weer eens weer tweede in de groep. Einde van langs de lijn. Zometeen het 11 uur journaal en daarna Eva Jinek met het oog op morgen. En dan ook weer uitgebreid aandacht voor de actie-giro 555. Voor de slachtoffers van daar uh, in de Filipijnen. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Kijk, de VVD heeft